multimass Beast Clemens Peters met het NOS-journaal. Noodweer heeft op sommige plaatsen in Noord-Brabant geleid tot wateroverlast. Onder meer in rijen stonden aan het begin van de avond straten blank. Het Sint-Elisabeth ziekenhuis in Tilburg kampt met wateroverlast. In de kelder en op de begaande grond is water het ziekenhuis binnengekomen. Daar zijn geen verpleegafdelingen. De buien trekken naar het noorden en kunnen volgens het KNMI gepaard gaan met windstoten, hagel en veel neerslag. Op snelwegen naar het noorden stonden korte tijd files, omdat mensen vanwege de hevige regenval vaker remden. Op het Tussen station Gils en Tilburg is een boom gevallen. En er rijden daardoor tot het einde van de avond geen treinen, is de verwachting. De politie in Helmond heeft twee mensen aangehouden die allebei met een mes op zak rondliepen. In Helmond geldt vanavond een noodmaatregel. Omdat de burgemeester bang is dat het net als dinsdag onrustig wordt in de stad. Daardoor mag de politie preventief fouilleren. Op sociale media gaat een oproep rond om te gaan rellen. Maar vooralsnog lijkt het rustig te blijven. De gemeente Den Haag roept mensen op om zondag niet te gaan demonstreren op het Malieveld. Ook wie op persoonlijke titel komt is in overtreding. Er zijn, er eerder vandaag werd de demonstratie in de Hofstad zondag tegen coronamaatregelen verboden. De actiegroep Viruswaanzin spande daarop een kort geding aan. En ook woordvoerder Willem Engel zei dat mensen dan maar op persoonlijke titel naar het Malieveld moesten komen. Burgemeester Remkes noemt die oproep volstrekt onverantwoord. De burgemeester erkent dat demonstreren een grondrecht is, maar zegt dat hij op grond van de volksgezondheid in mag grijpen. De hoogste politiechef van Mexico stad is gewond geraakt... bij een aanval die vermoedelijk het werk was van drugscriminelen. Drie mensen kwamen om het leven. De politiechef werd geraakt door drie kogels en ligt in het ziekenhuis. Hij is niet in levensgevaar. Het weer. Vannacht is nog een enkele onweersbui mogelijk en dan koelt het af naar 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en komen verspreid regen- en onweersbuien voor. Met 22 tot plaatselijk 27 graden in het oosten is het minder heet dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersabdienst. Verkeersabdienst. Dit is Helene Geest van de AWB. Er staan op dit moment geen files. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, zie het. Wing in de wacht, motherfuckers. Wacht is like some math. Motherfuckers like some math. In Zandvoort. Goede zomer. Ja. Op CFM. It's a classic mean mistake. Someone gives me love and I throw it all away.